De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur Verzamelde gedichten van J.C. Bloem Troostende poëzie Zo zouden de 161 gedichten van J.C. Bloem beschreven kunnen worden De protestantse dominee Dick Wursten, een groot poëzieliefhebber heeft zich verdiept in die troostvolle poëzie van J.C. Bloem Bloem is een heel interessante dichter, omdat hij eigenlijk heel erg weinig gedichten heeft gemaakt. Dat heeft mij altijd erg bij hem aangesproken. Dus als je zijn dichtbundel hebt, dus ik heb hier een vrij klein boek met misschien 100, 200 pagina's. En dat heet Verzamelde Gedichten. Dus daar zit alles in wat hij geschreven heeft. Hij heeft ook altijd het besef gehaald bij zichzelf dat hij geen groot dichter was. Dus hij beschouwt, hij kijkt eigenlijk enorm op bijvoorbeeld naar Adriaan Roland Holst. Die vond hij een veel betere dichter. Maar hij heeft dan wel uh, een soort uh, oefening gedaan bij zichzelf om zijn eigen stem te vinden. Zijn eigen geluid, zijn eigen uh, uh, wezen in teksten te vatten. En waar hij dan weer wel prat op gaat, of in ieder geval wat hij dan pretendeert, is dat die gedichten die hij gemaakt heeft, als je die hoort, dat je dan meteen zegt, ah ja... Dat is bloem. Dat kan niet anders dan een gedicht van bloem zijn. En dat is ook vaak het geval. Dus we kunnen een paar voorbeelden uh, geven. Dus uh, het bekendste gedicht wat hij gemaakt heeft... en waar ook vrij veel commotie over is geweest... dat heet uh, de Dapperstraat. Um, de Dapperstraat het is een straat uh, in de stad... in een achterbuurt, een arbeiderswijk van veel armoede En waar, uh, ik zal maar zeggen, het proletariaat leefde... En uh, Jesse Bloem die slaagt erin om een gedicht te schrijven over de schoonheid en over het geluk dat hem overviel toen hij ooit daar wandelde in de regen, notabene. En dat gedicht eindigt dan met een prachtige zin die iedereen kent, domweg gelukkig in de Dapperstraat. Alleen al die zin roept uh, eigenlijk precies op wat Bloem wilde zeggen. En de kritiek daarop, dus op het feit dat hij een soort uh, arbeiderswijk esthetiserend zou uh, verheerlijken, die ondervangt hij dan ook heel goed door te zeggen van het gaat mij niet om de concrete Dapperstraat, het gaat mij niet om een beeld te schetsen van iets wat ik gezien heb. Het gaat mij erom dat schoonheid overal gevonden kan worden. En het enige wat ik als dichter heb proberen te doen is de woorden eraan geven, zodat de mensen zelf kunnen zeggen, ah ja, zo'n ervaring herken ik. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat mij in uh, Bloem erg aanspreekt. De Dapperstraat. Natuur is voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen. Geef mij de grauwe stedelijke wegen, de in kaden vastgeklonken waterkant, de wolken nooit zo schoon dan als ze omrand door zolderramen langs de lucht bewegen. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen tot het ze opeens toont in een hoge staat. Dit heb ik bij mijzelf in overdacht, verregen. Op een niezerige morgen. Ja, dus het, uh, eigenlijk het gedicht dat ik uh, nog voordat ik de Dapperstraat kende van Bloem uh, al bewonderde en mij eigen had gemaakt. Dat is uh, de tijd van mijn studententijd, dus dat is uh, ver in de vorige eeuw. Dat is een echt Bloem gedicht, denk ik nog, nog typischer dan, uh, dan de Dapperstraat, omdat daar dus dat uh, gevoel van verlangen aanvaarding en berusting een grote rol in speelt en ik vind dus dat er rondom Bloemen een verschrikkelijk groot misverstand heerst. Dus hij wordt altijd als een sombere uh, dichter beschouwd, die zich bij de, ja, bij de onvervuldheid van het verlangen dan maar neerlegt en het is eigenlijk allemaal niets. Maar ik heb het dus per ongeluk als kind, als kind, als jongere, heb ik het precies andersom uh, verstaan. Dus ik dacht eigenlijk dat hij een geweldig gelukkig man was. En dat kwam omdat ik dus dit gedicht Aanvaarding kende. En dat gaat als volgt. Toen ik jong was, bestond ik in vormen van het leven dat komen zou. Een vervoerend de wereld door stormen, een lied en een eindelijke vrouw. Het is bij dromen gebleven. Ik heb wat een ander ontsteelt aan het immer weerbarstige leven, slechts als mogelijkheden verbeeld.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 En eindelijk aanvaardt men de dood. Dus veel mensen beschouwen dat als een, uh, hoe zal ik zeggen, een buigen omdat je de wedstrijd verloren hebt. Omdat het allemaal mislukt is en allemaal niets wordt. Maar ik las dat dus eigenlijk als een uh, gedicht van, ja zo gaat dat. Zo gaat het leven voort. Je maakt keuzes, je maakt geen keuzes omdat je bang bent dat je wat verliest. Veel dingen kun je je wel voorstellen, zul je nooit bereiken, maar moet je daar dan ongelukkig van worden? Ja, dus niet ongelukkig in de zin van, ik heb veel behoeften en die zijn niet vervuld. Maar ongelukkig in de zin van dat je weet dat het leven zo ongelooflijk rijk is... Dat je nooit alles zult kunnen krijgen, maar dat het weten van het feit dat het leven zo rijk is, vervult jou al met een groot geluk. En zo aanvaard je uiteindelijk het leven zo, zoals het gaat, en zo aanvaard je uiteindelijk ook de dood. Ja, dus terwijl ik dat nu zo zeg, denk ik, eh, Bloem is een boeddhist... Daar zit dat ook in. Het leven is zoals het is, het gaat zoals het is, er zijn veel dingen met rafelranden die zijn niet goed, maar zo zoals het is op een bepaald moment in je leven moet je zeggen, zo is het goed, zo is het, ook al is het niet alles wat ik dacht dat het zou zijn. Dat is als ik dit uh, gedicht uh, interpreteer. En dan is Bloem degene die dat dan verschrikkelijk mooi kan zeggen. En ik las dan uh, uh, nog een interview met Clara Echink... met wie hij uh, getrouwd is geweest, met wie hij dan vervolgens uh, uh, gescheiden is... maar die wel hun leven samen hebben beëindigd. En zij heeft dan ook een boek geschreven over le leven met Bloem... Dat is dan haar versie van het verhaal. Maar zij zegt ook, dat is natuurlijk die, die, die donkere toon, die, uh, hoe zal ik het zeggen, dat melancholieke, dat wordt natuurlijk door Bloem expres wat aangezet pour la besoin de cause. Hoe zeg je dat? Voor de, de, de, omdat dat het hem doet. Maar ik kan dat bijvoorbeeld ook heel simpel zeggen. En dan is Clara Eggink zo stout om een nooit gepubliceerd dichtregeltje van Bloem, dat eerder een grapje was, in haar uh, biografie op te nemen. En dat gaat ongeveer als volgt. Uh, het leven is een wonde met rovies. De een neemt het tragisch op, de ander filosofisch. En dan is het een puntdichtje, maar eigenlijk zegt het hetzelfde als dat hele zware gedicht dat ik net las.